Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Na het bloedbad in een bioscoop in Colorado liggen nog 30 gewonden in het ziekenhuis. Elf van hen zijn er slecht aan toe, zo heeft de politie bekendgemaakt. Het totaal aantal slachtoffers van de schietpartij tijdens de Batman-film is licht naar beneden bijgesteld. Behalve 12 doden zijn er 58 gewonden en niet 59, zoals eerder gemeld. Volgens de politie is de verdachte legaal aan zijn wapens en munitie gekomen... De afgelopen twee maanden kocht hij bij wapenwinkels in Colorado vier vuurwapens en 6000 kogels. Agenten hebben het onderzoek in het huis van de verdachte gestaakt toen het donker werd. Het is nog te gevaarlijk om de hele woning te betreden. Er zijn verschillende booby traps en explosieven gevonden en die zijn nog niet allemaal onschadelijk gemaakt. In winkel in de kop van Noord-Holland is een vrouw gisteravond zwaar gewond geraakt... toen een auto over daarheen reed en vervolgens de gevel van haar huis ramde...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 De Spaanse regio Valencia heeft financiële steun gevraagd aan de regering in Madrid. Het is de eerste regio die een beroep doet op het hulpfonds van 18 miljard euro... dat vorige week werd ingesteld. Valencia heeft de hoogste werkloosheid en de hoogste schuld van Spanje. Dat komt onder meer door peperdure prestigeprojecten... zoals moderne architectuur en vliegvelden. Hoe groot het bedrag is dat de regio Valencia nodig heeft, is niet bekend. Het weer vannacht overwegend droog, met zeer lokaal kans op een bui... In de ochtend vrij veel bewolking, met nog een kleine kans op een bui. Smiddags meer zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747. Is ready for Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur alweer van onze uitzending deze week. We vliegen er doorheen. We landen straks in het weekend met een hele bijzondere gast. Een beetje een collega eigenlijk, journalist en schrijver José Zepeda Varas. Afkomstig uit Chili en sinds 1976 werkzaam bij de Wereldomroep. Hij schreef onder meer het boek Het Interview, dus wij kunnen de borst nat maken. In dit uur een onderwerp van hele andere orde. Rutger Kopland, pseudoniem van Rudy van den Hoofdakker. De dichter, schrijver en psychiater overleed vorige week woensdag, op 11 juli was dat. Hij publiceerde sinds 1966 meer dan tien bundels met poëzie en essays. Hij sleepte meerdere onderscheidingen in de wacht en ontving in 1988 de PC-hoofdprijs voor zijn gehele oeuvre. We beginnen dit uur met een korte bijdrage van de VPRO, getiteld Het Uitzicht. De gast omschrijft zijn of haar uitzicht vanaf de werkplek voor Rutger. Kopland reisde de programmamaker in 1997 af naar Glimmen. Het is uh, half drie. Een um, grauwe dag. Voorjaar. Nog van dat uh, oude gras met uh, hier en daar van die... Uh, die bloempjes erin die dan uh, ook ieder jaar weer uh, moeten komen. Uh, ik kijk uit uh, op een boomgaard. Of liever gezegd, vroeger was dat een boomgaard. Er staan nog een paar vruchtbomen in, een paar oude vruchtbomen. Maar voor de rest zijn het berken en er staat een uh, hele grote esdoorn. Het stond er allemaal al toen we hier kwamen. Dat is uh, inmiddels 35 jaar geleden... Maar toen was wat ik nu zag, uh, zie, uh, dat was toen een één grote kippenren. En ik zit nu op het ogenblik dus ook in het kippenhok, waar destijds die kippen woonden en uh, die dus van hieruit uh, deze boomgaard uh, bevolkten. De bomen die ik nu zie, die waren zo ongeveer zo dik als mijn pols ik hebben ze een doorsnee van zo'n 30, 40 centimeter. Uh, we waren totaal kaal gevreten door die kippen. Die natuurlijk alsmaar in die bomen zaten. En de jonge blaadjes eraf uh, vraten. Sinds ze weg zijn, uh, heb ik eigenlijk uh, niks meer aan gedaan. Een beetje omgespit, een beetje gras gezaaid. En het begon hier te groeien als kool op al die kippenmist. Vandaar dat die... Uh, die bomen nou echt uh, fors uitgegroeid zijn. Een paar vruchtbomen hebben het loodje gelegd. Die waren te oud. Uh, die zijn omgewaaid uh, En uh, daarna heb ik uh, de resten uh, weggezaagd. Uh, even verderop zie ik een, een bos. Dat hoort ook allemaal bij, uh, bij ons terrein. Um, dat was vroeger een, uh, een weiland. Um, ik heb daar ook wel uh, beesten gehad. Dat wil zeggen, de buurman die toen nog boer was... die had daar uh, aanvankelijk wat kalveren op. En later een andere buurman heeft er een paard op gehad. Ik had dat verhuurd. Maar uh, toen het paard weg was, heb ik het laten verwilderen. Want ik wilde eens kijken wat er dan gebeurde. Um, en daar is uh, een bos gegroeid... Langzaam maar zeker. Het bos is uh, nou, komen aanwaaien uit uh, nabijgelegen bossen. En uh, daar staat nu van alles in. Um, dat groeide helemaal dicht. Uh, af en toe wordt het uitgedund. Maar het is uh, tamelijk verwilderd met wat, uh, wat paadjes erin. Um, en uh, het leeft daar nu van de dieren. Een paar dagen geleden zag ik daar nog een ree rondlopen... Uh, ik zie hier regelmatig verzanten vooral in de winter. Toen we nog kippen hadden... Toen, uh, we hadden zelf dan nog een paar kippen die altijd vrij rondliepen. Uh, in de winter werden ze gevoerd en dan kwamen daar... Uh, van alle mogelijke vogels op af, ook uh, uh, uh, verzanten uh, houtduiven. Het was hier... Uh, het was prachtig om te zien. Dus het is eigenlijk een... Uh, een verwilderde uh, stukje cultuurland uh, waar ik bijzonder graag naar kijk. Dat is een vliegtuig. Uh, en dat is een uh, schaduw over deze plek. Uh, daar zal ik verder niet op ingaan, want dan wordt mijn humeur buitengewoon slecht. in een bijdrage van de VPRO het gesproken uitzicht... van de dichterpsychiater Rutger Kopland. Het was in 1997. In 2002 was hij bij Willem de Haan te gast in een aflevering van Een Leven Lang. en vertelt daarin over eenzaamheid, het dichten, zijn studententijd en zijn werk als psychiater. Rutger Kopland overleed vorige week woensdag op 77-jarige leeftijd. We gaan nu terug naar maart 2002. Luistert u naar Rutger Kopland in Een Leven Lang. Ik heb af en toe een geweldige vreugde nodig van dat het mij gelukt is om iets moois te maken. Dan heeft het leven even zin, denk ik. Dan denk ik even, ja, god, daar ben ik dus voor. Dat is het dus waar het om gaat. De dichter Rutger Kopland, pseudoniem van Rudy van den Hoofdakker, publiceerde in 1966 zijn eerste dichtbundel Onder het Vee. Na een aantal vervolgbundels ontving hij in 1988 de PC-Hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Van den Hoofdakker, geboren in 1934, woont met zijn vrouw Ineke... in een eenvoudig huis aan een zandpad in Glimmen. Een beetje achteraf, aan de spoorbaan van Assen naar Groningen. In die stad was hij tot 1995 werkzaam als hoogleraar in de biologische psychiatrie... Eind maart ontvangt hij een eredoctoraat van de Universiteit van Utrecht... vanwege zijn werk als psychiater en vanwege zijn dichterlijk oeuvre... dat volgens deze universiteit tot het belangrijkste uit de Nederlandse poëzie gerekend mag worden. Programmamaker Willem de Haan zocht, na een eerder bezoek in 1996... de dichte psychiater op in zijn studeerkamer in de tuin van zijn huis bij Glimmen. Daar citeert Dichte Kopland uit zijn in oktober 2001 verschenen bundel... onder de titel Over het verlangen naar een sigaret. Ken je het verlangen naar een sigaret? Naar die gelukkige tijd dat je nog rookte? Niemand begrijpt dit verlangen behalve ik. Ik herinner mij iemand die altijd als ik iets zei dat ze niet begreep antwoorden, op zich is dit heel intrigerend. En ik herinner me ook dat ik dan die uitspraak een aantal malen... in mijn hoofd moest herhalen, op zich is dit heel intrigerend. Totdat de betekenis verdampt was. God kan ondoorgrondelijke dingen met ons doen... dankzij het feit dat hij niet bestaat... En zo kunnen ook ondergrondelijke dingen worden beweerd dankzij het feit dat ze nergens overgaan. Sinds ik dit bedacht, begrijp ik veel meer. Het verlangen naar een sigaret is het verlangen zelf. Ik ben begonnen met dichten in 1956. Het was in de zomer na een moeizaam verlopen relatie. U was toen 22? Ik was 22, ja. ja. Ik had net mijn doctoraal gedaan. Ik had een ruime tijd voor me waarin ik eh, niks hoefde te doen. En ik eh, had eigenlijk altijd al de gedachte... ik moet eens wat schrijven. Ik moet op een goed moment in mijn leven toch gedichten gaan schrijven. Op de een of andere manier was dat een, een soort droom. En um, ik denk onder de druk van de ja, innerlijke verwarring... en met de wens om ja, me uit te spreken... over um, tja, wat me toen bezig hield. Toen ben ik begonnen te dichten. Toen heb ik een paar gedichten geschreven... En ja, hoe dat komt, dat weet ik niet. Dat is, uh, of dat aangeleerd of aangeboren is. Ik, ik, weet, ik kom natuurlijk uit een milieu waarin veel in de Bijbel gelezen werd. Uh, aan tafel. Waarin natuurlijk ook de poëtische stukken uh, uit de Bijbel uh, aan de orde kwamen. Dus zeg maar de, de psalmen natuurlijk. En de, het hooglied en de klaagliederen van Jeremia. En uh, de prediker al die poëtische teksten die natuurlijk ja, voor, voor mijn ouders... en uiteindelijk denk ik ook wel voor mij dus grote betekenis hadden... maar dingen zeiden op een manier die ja, heel ongebruikelijk waren. Dus het was ons duidelijk dat er ook een taal is... die, ja, die je niet kunt gebruiken om uh, naar de bakker te gaan... Uh, of naar de groenteboer om daar iets te kopen... maar die ging over andere dingen... Misschien dat ik toen ook al een stuk gevoeligheid heb opgelopen hoor, voor, uh, voor taal en met name voor poëtische taal. Wat voor functie had het dichter toen u begon? Ja, voor zover ik dat allemaal nog terug kan halen. Ja, gaf het me toch wel iets van uh, zekerheid, troost. Uh, steun. Uh, ik had wel uh, toch, denk ik, het idee dat ik daarmee iets, iets zinvols deed. Voor u zelf? Voor mezelf, ja, ja. Wat is de kracht van uw poëzie? Nou, Het heeft iets met helderheid te maken, geloof ik. En het heeft ook ja, iets te maken met afstand. Duidelijk acceptatie van de emotionele aspecten van het bestaan. Maar tegelijkertijd met uh, de afstand van daar niet in te verzuipen. Het heeft uh, ja, de kracht misschien van het respect... voor het in feite onzegbare, wat je probeert te zeggen... en tegelijkertijd de koppige poging om daar dan toch iets over te zeggen. En terug weer naar de helderheid... Het is inderdaad zo, denk ik, dat eh, er een soort helderheid in zit... die tegelijkertijd duidelijk maakt dat er ook een diepte is... die je zichtbaar maakt, moeilijk te peilen is... maar aanwezig maakt, alsof het ruimte schept. Dat, tenminste, dat denk ik, dat mijn poëzie dat doet... Het kiezen van een ansichtkaart. Op de ansichtkaart staan een paar mannen. Ze spelen petank onder een plataan. Aan hun voeten de kogels die ze hebben gegooid. Ze hebben het spel stilgelegd. En denken na. Ze staan in een kring met hun hoofden gebogen over wat daar ligt. Er ligt een probleem. Zo hebben hun kogels nog nooit gelegen. Ik kan blijven kijken naar deze kaart. Het zal daar bijna avond zijn. De scharuwen zijn al lang het einde van een warme dag. En terwijl er daar niets beweegt... groeit onzichtbaar langzaam een vraag. De vraag... Wat nu? Ik zou je deze kaart graag willen toesturen... Hoe begint een gedicht? Voor mij is het grote probleem... van het vinden van een openingszin. Een gedicht begint met het gevoel... ik moet een gedicht maken. Er is een onderwerp wat me intrigeert... en ik heb het idee, daar kan ik een gedicht over maken. Als ik die eerste zin nog niet heb, dan kan ik ook niet... Maar het begint ook vaak dan met het, het, het optekenen van ontzettend veel uh, woorden... en, en uh, begrippen en, en invallen. En, en er zijn pagina's vol. En die... Uh, ja. Tja. Die ligt daar dan. En daar lees ik af en toe door. En dan denk ik van... oh ja, het woord... Uh, ja, precies... Is het prettige arbeid, dichten? Nou, het is zeer moeizaam, ja. En als het uh, lukt eventjes soms, dan is het bijzonder aangenaam. Maar het is ook vaak een uh, getop, een gewacht, een gedoe en gedoe. Nou, toch doet u het al 50 jaar, hè? aan weglopen. <laughs> Vanaf 56, ja. 45 jaar, ja. Het zal dan toch wel een levensbehoefte zijn... Ja, het is, het is ontzettend belangrijk voor me, zeker. In het begin niet. heb ik het toch vaak veel meer opgevat... als een, nou, een serieuze liefhebberij. Ik ben toch meer en meer tot ontdekking gekomen... Hoe, uh, hoe belangrijk het is voor me en hoe centraal het staat ook in mijn... ja, in mijn, in mijn aandacht. Hoe weinig ik ook... Dichten hoor. Overigens, ik bedoel... Uh, er is geen sprake van dat ik hier iedere dag zou zitten dichten. Of Helemaal niet, maar... Uh, af en toe moet het even heel... En dan moet het ook wel even heel... Uh, intensief. Kunt u proberen voor mij kernachtig te zeggen waarom je moet dichten? Ik weet het niet. Ik, ik heb af en toe... Uh, een geweldige vreugde nodig van dat het mij gelukt is om, om iets moois te maken. Dat is voor mij... Uh... Nou, dan, dan heeft het leven even zin, denk ik. Dan denk ik even, ja, God, daar ben ik dus voor. Dat is het dus waar het om gaat. Mm -hmm. De vreugde van het maken van iets moois. Ja, ja mm -hmm. dat is een grote vreugde als je ineens merkt dat het gelukt is. Dat, het, dat, het ineens, dat er ineens iets staat te je ja... Dit is het dus. Ja. Is er een, een wisselwerking geweest eigenlijk tussen aan enerzijds uw dichterschap, anderzijds uw wetenschappelijk werk? Uh, dat denk ik niet. Nee. Uh, nee. Het is dus niet zo dat u in, in uw werk aan de universiteit of in het uh, psychiatrisch ziekenhuis situaties of mensen tegenkwam die u inspireerden om iets in de poëzie mee te doen? Nee. Nee. Nee, dat, uh, dat idee heb ik niet, nee. Wat me heel erg uh, boeide in de wetenschap is de, de strengheid. En de um, niets ontziende strengheid. Van, uh, uh, uh, en het vragende karakter. Ik bedoel, dat het één continue stroom van vragen is van... Um, wat is hier aan de hand? Uh, hoe kan ik dit het beste zien? Uh, wat is de beste hypothese? Weet ik dit wel zeker. Uh, en dat vak van psychiater, hoe kwam u daar nou toch eigenlijk bij? Dat, daar kwam ik bij, omdat de psychiatrie... eigenlijk het enige vak was wat over uh, mensen ging. Nou, ik was uh, zestien toen ik van de middelbare school kwam... toen ik van het gymnasium kwam. en wist ik veel wat ik moest worden. Uh, dus ik ben uh, als jong broekje... Uh, ben ik medicijnen gaan studeren. Rudy van den Hoofdakker ging in 1951 medicijnen studeren in Groningen. Hij was nog piepjong, 16 jaar toen hij van het gymnasium in Assen kwam... en net een paar weken 17 toen hij als student in Groningen begon. Hij werd lid van Vindicat, het studentenkorps over politieke of ethische kwesties... werd niet gesproken in de jonge jongeherensociëteit aan de Grote Markt. Uh, ik was gewoon, ja, een, uh, een behoorlijk actieve korbal, zou je kunnen zeggen, ja. Ik zat in de kroegcommissie en ik ben uh, andere uh, functies gehad... Uh, die, ja, prestigieus waren... En... Ja, ik was gewoon uh, one of the boys. En, uh, dus wij waren dus eigenlijk wat dat betreft een uh, stelletje... Nou, laat maar zeggen, gezagsgetrouwen. Uh, uh, Naïeve, laat-puberale uh, personen. Later, toen u leerde voor psychiater... heeft u een tijdje een, een uh, cabaretgroep gehad. Maar ik bedoel, daarin... Uh... Ja, namen jullie toch eh, bepaalde dingen op de hak. Hè? Ook, ook ja, de medische stand, de manier van, van, van kijken naar patiënten oh, ja. en noem maar op. Dus daar was opeens die kritische... Was dat een soort afzetten tegen, tegen dat... Eh, ja, waartegen eigenlijk. Ja, dat was in zekere zin was dat inderdaad een, uh, een anti-autoritair uh, cabaret. Ja. De rol van de dokter werd voortdurend op de hak genomen als... Uh, uh, Pseudo-deskundige en uh, als uh, pseudo-autoriteit. Uh, nou, fijn kortom, als een caricaturale trekker van uh, alles beter weten... en uh, de nieuwe wetenschappelijke eiland. Dus daar hebben we heel wat, uh, heel wat grappen over gemaakt toen. Ja, dat was in de jaren, dat begon zo'n beetje in de jaren, nou... 4, 65 of zo, iets in die buurt... Dus dat is inmiddels ook alweer een dertig jaar geleden. Er zit uh, ook een liedje bij. Um, wat u zingt. Meisje uit Zeist, heet dat. Herinnert u zich dat of niet? Mm. Ja, dat herinner ik me heel goed. Ja, ja, ja. Dat meisje uit Zeist komt uit een uh, keurig gezin. En. Uh, mijn vader heeft een, een keurige baan. En zij gaat studeren. En dan uh, gaat een, uh, dan, dan komt ze in een andere wereld terecht. Met, uh, van protest en van. Uh, verheerlijking van. Uh, de revolutie van, van Fidel Castro. En uh, wat een mooie portret van uh, Keke Vara natuurlijk. Aan de muur en uh, BH gaat uit en uh, protestmarsen enzovoort. Maar ze keert weer terug keurig en uh, is dan eigenlijk weer het meisje wat ze ooit was. Meisje uit Meisje uit Zij staat dat fijne gezin Weg zijn je pony, je boezemvriendin. vriendin Weg is je bedje, je babyportretje Uit is tegen je thuis Want je vader bracht je naar de trein Hij stond terug op het perron Hij was schort toen hij zei Blijf een beetje van mij Door zijn dunne haar scheen de zon Je wordt je wat links, want je vader is rechts Je draagt geen BH, want je bent in protest Boven je bed hangt een somber pamflet Met de leuzen van Fidel en Keen En je vader staat, vergeefs bij de trein Met de veer op het perron. En je gewoon als hij zegt, er zouden toch zijn terwijl ons thuis was altijd een zon Je ziet al dat leed in je trek. De neemt proberen acties voor gaan. In de klinieken, versterken kritieken. Ben en en telegraaf gaan aan. En je vader staat stralend bij de trein. Als je collega op het perron. Hij is gewoon als je zegt: Wat ben ik blij dat je afmaakte wat je begon. Je poes een vriendin, je bed hangt je vaders portret en de arts die je naait is je man. Maar je vader ging weg met de laatste trein. Jij stond huilen op het grond. Je was gort toen je zei: geen man was als hij op het gras. Op zijn graf schijnt de zon. Was het ook een beetje geschreven om uh, om u? af te zetten tegen een bepaald milieu. Want u, u komt niet uit zo'n milieu hè? van uh, artsen en welgestelden. Nee. Nee, ik kwam niet uit een, uh, uit een uh, intellectueel milieu. En ook niet uit een milieu van notabelen... of van advocaten, dokters, uh, rechters, advocaten. Dus wat mij betreft, is, laten we zeggen... Uh, ik in het gezin, de eerste die de academische wereld instapte. Ja, was dat nou de... Het was een protest, ja, een protest in ieder geval. Een, een boetade tegen de, uh, de, het vastgeroeste uh, milieu van de mensen die het voor het zeggen hebben. Uh, het was natuurlijk tegelijkertijd ook een boetade tegen de... Uh, uh, pseudo- en vluchtige tendens om ja, mee te doen met alles wat uh, revolutionair of contesterend heette dat toen was. Dus het is eigenlijk ja, op, op een dubbele manier wel cynisch. Uh. Is het is natuurlijk parten gespeeld, uw, uh, uw afkomst. Wat zou ik zeggen? Uw vader was gasfitter, later directeur van een gasfabriek. Ja. Begin jaren 60 um, denk ik dat de meeste uh, mensen die medicijnen gingen studeren... toch uit een ander milieu kwamen, er, Ervoer u dat zo? Had ik op de middelbare school wat dat betreft meer last van. Ik bedoel, uh, ja, daar was uh, zeg maar de positie van mijn vader toch wel een, uh, een aparte. Ik bedoel, dat, uh, ik kwam toch uit een, uit een milieu wat bepaald heel anders was dan het milieu van mijn klasgenoten. Um. Hoe werkt dat door? Ik bedoel, want als um, u heeft veel gepubliceerd ook over, uh, over uw vak en ook veel in opstand geweest, als ik dat zo mag zeggen, dan denk ik ja die opstandigheid dat, dat komt natuurlijk omdat die toch een beetje een vreemde eend in de bijt was, omdat die toch niet helemaal geaccepteerd werd, omdat er toch iets, er zat een vlekje aan, zal ik maar zeggen. Ja, dat zou kunnen. Ik ben in een hele andere wereld opgegroeid dan die andere jongelui. Om ja, een voorbeeld te noemen. Ik, bedoel, ik heb altijd dus op gasfabrieken gewoond. Als kind. Nou, niet de allereerste levensjaren niet, maar daarna wel. In bussen wonen we op, het, op de gasfabriek, op het terrein. En dan had ik uh, intensieve contacten ook met het personeel van die gasfabriek. Met de stokers en met de vitters en met fijn kortom alles wat daar rondliep. Hetzelfde was het geval in assen waar mijn vader inmiddels dus, uh, wat was hij, adjunct-directeur of iets dergelijks was... maar ook woonde hij dus naast uh, de hoofdopzichter... Uh, in een klein huisje op het gasfabriekterrein. Kortom, uh, ik kende de wereld, een beetje tenminste, van arbeiders. Zweet en viezigheid en uh, uh, ruwe grappen en uh, ja... Ik, ik kende zeg maar de, de, de lagere lagen van de, van de bevolking um, beter dan velen. Misschien dat dat ook wel een, een reden geweest is... of een achtergrond geweest is van um, het slecht accepteren... van het over het hoofd zien van, van dit soort werkelijkheden... He, in, in, de, in de maatschappij... Um, ik heb toch altijd wel blijven uh, voelen en herkennen... dat ik in een kleine, uh, geprivilegeerde laag van de bevolking zat. Ik heb uh, bijvoorbeeld ook uh, op het Academisch Ziekenhuis... waar ik dus al die jaren gewerkt heb uh, in dat hele bedrijf... Uh, eigenlijk alle lagen van de, van de bevolking van dat ziekenhuis ook wel uh, leren kennen. Ik herinner me nog wel dat ik die PC-hoofdprijs kreeg hier... en uh, dat ik dus op het, uh, op het weekprogramma had laten, had laten zetten... dat iedereen daar welkom was, uh, van hoog tot laag. Niet in die bewoordingen natuurlijk, maar in ieder geval... dat iedereen daar welkom was om dat nou ja, hier te komen vieren. En uh, ja... Ik wil niet zeggen dat iedereen daar was, maar wel ook de schoolmakers... ook de verpleegkundigen, ook de mensen van de administratie... ook de doktoren, ook de professoren enzovoort. Ik bedoel, dat liep daar dwars door elkaar heen. Dus die mensen horen wat mij betreft vanzelfsprekend ook bij mijn wereld. Laat ik het maar zo zeggen. En ik heb de pest aan het over het hoofd zien van die mensen. Um, ik weet uh, hoe, van die mensen zelf ook hoe vernederend en hoe uh, kwetsend dat is... De hoofdakker kijkt met tevredenheid terug op zijn werk als psychiater. In zijn Groningse kliniek experimenteerde hij met de later succesvol gebleken lichttherapie. Ook werkte hij met shocktherapie. Nou, mensen worden in, onder narcose gebracht, heel kort op een, uh, een kamer die uh, zeg maar de, de voorbereidingskamer voor een operatie. Dan heb je altijd zo'n kamertje waarin de mensen alvast uh, een prikje krijgen... en een infuus krijgen enzovoort. En waarna daarna ze naar de operatiekamer worden gereden. Dus uh, die kamertjes die kregen we ter beschikking van de chirurgie en van de anesthesie. Daar uh, worden ze dus even uh, onder zeil gebracht, zodat ze dus uh, helemaal weg zijn. En dan krijgen ze twee elektrodes op hun hoofd tegen hun slapen. Of op andere plekken van het hoofd, daar zijn verschillende methodes voor. Daar wordt stroom door ge, uh, gestuurd, waardoor mensen een epileptische aanval krijgen. Als dat gebeurd is, uh, dan uh, is de narcose inmiddels ook alweer uitgewerkt. Ja, het is een procedure in feite van uh, zeg het eigenlijke shock van enkele, enkele minuten hooguit. Dus mensen worden zeer kort onder narcose gebracht. We herinneren zich daarna niets meer van. En uh, zijn meestal na enkele uren weer staat om gewoon rond te lopen. En, uh, dat, uh, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Wat er in die hersenen gebeurt, dat, uh, dat weet natuurlijk niemand precies. Maar het is wel zo dat die mensen dus een epileptische aanval krijgen. En dat is inderdaad uh, in een aantal gevallen buitengewoon effectief, Ja. In, in welke gevallen? Bij, bij wie doe je dat? Het is toen erg aan banden gelegd. Dus um, het mocht niet eerder dan dat je dit geprobeerd had, dat geprobeerd had, dat geprobeerd had. Tenzij er levensgevaar was, door de mensen voedsel weigerden en um, niet meer dronken enzovoort. Dus echt een moet zeggen, levensgevaarlijke situatie, was, waardoor je ze continu je moest uh, artificieel moest voeden en dat soort dingen. Maar dat... Uh, bij welke mensen doe je dat, ja, dat deed je toen... nadat je een heleboel dingen had geprobeerd en je uitgepraat was. Het is een hele hevige uh, beweging geweest vanuit de uh, Cliëntenbond... Om, om het af te schaffen, uh, omdat het, uh, men het beschouwde als... wreed en onderdrukkend en niet effectief. En je zou je geheugen uh, ermee verliezen en hersenschade oplopen... En, uh, dat heeft ook politiek veel indruk gemaakt. En uh, er zijn toen een aantal dingen gebeurd. Wij, wij hebben dus in mijn afdeling uh, een aantal grote uh, studies gedaan naar alles wat er bekend was over de effectiviteit. Omdat geclaimd werd dat het niet effectief zou zijn. Nou, als je alle studies bij elkaar, en het waren er honderden in de loop der jaren, bij elkaar veegde en keek naar de resultaten, dan bleek dat het wel effectief was. Wij deden het trouwens ook altijd al. En uh, een grote studie gedaan, naar alle uh, schadelijke effecten enzovoort. En, uh, nou, die bleken dus uh, mee te vallen. Ik bedoel, inderdaad, er zijn, na afloop van elektroshoekkuur... zijn er inderdaad geheugenklachten en stoornissen... maar die zijn toch in verreweg de meeste gevallen van voorbijgaande aard. En er is een rapport verschenen van de Gezondheidsraad, geloof ik waarin ook nog eens nagegaan werd wat nou eigenlijk de effectiviteit was... en of het verantwoord was enzovoort. En die kwamen ook tot de conclusie dat het verantwoord was. En toen is het, godzijdank, is, uh, is het niet afgeschaft in Nederland. En u erom verketten dat u het bent blijven verdedigen? Nee. De bewegingen tegen dat chokken, die speelden zich vooral, vooral af in het westen van het land. En in het noorden van het land hebben we er nauwelijks... Of niet vergemerkt. Nou ja, ik heb altijd uh, gestreden voor, en, en ik denk ook wel een belangrijk exponent geweest... van een, wat ik dan noemde een echte biologische psychiatrie. Omdat uh, als je alleen de chemie bestudeert, dat het een heiloze, voorkomend doodlopende weg is. Um, dat je de mens nooit zult begrijpen, en ook zijn chemie nooit zult begrijpen... als je zijn, zijn geest niet begrijpt. Um, Zoals je uh, uh, altijd zou moeten bedenken dat de mens een continue interactie in continue interactie is met zijn omgeving. Voortdurende wisselwerking. Dat de mens niet dingen doet omdat hier in zijn hoofd een machine zit die hem vertelt wat hij moet doen. Maar omdat de mens uh, ja, een organisme is wat in voortdurende wisselwerking met de omgeving daarop reageert... maar ook die omgeving zelf creëert, enzovoort. Ik heb geprobeerd om zeg maar, steeds die, die breedheid... en de, de echte biologische visie... in de plaats te stellen van een enge biologische visie... Eh, waarin eh, de mens wordt beschouwd als een kapotte, een defecte machine. In de echte biologische visie is de mens, iemand die je op alle niveaus... als je werkelijk biologisch bezig bent... op alle niveaus moet bestuderen. Zo'n soort voorbeeldfunctie heb ik gehad, denk ik. En dan heb ik natuurlijk ook een politieke functie gehad. Namelijk dat ik met name in het begin van de zestiger jaren... zo'n beetje gefulmineerd heb tegen een uh, arrogante en uh, kille... Uh, Kapitalistische eh, doktersmentaliteit. In het Bolwerk van de Betere Weters en eh, in een pil voor zo'n roosje. En... Dat zijn boeken geweest die, die denk ik invloed hebben gehad, waar mensen me nog wel eens op aanspreken dat ze daar veel aan gehad hebben, ook artsen. en eh, Ik denk dat ik dat betreft ook een, ja, een onderdeel geweest ben of een. een, een een rol gespeeld heb in de democratisering van de, van de wereld van de geneeskunde. En de, de zeg maar, volwassenwording van de, van de patiënt. Daar heb ik beslist uh, ook een rol in gespeeld. Dat is misschien heel gek opgemerkt, maar uh, als u er niet meer bent... Hè, over een poosje, wat denkt u... Welke herinnering zal langer blijven aan de, aan de wetenschapper... de psychiater Rudy van der Hoofdakker of aan de dichter Rutger Kopland? Ik denk aan de dichter. Vast. Kijk, wetenschap is uh, vluchtig. Wat vandaag nieuw is, dat is over een paar, uh, paar decennia is al lang... Uh, of vergeten of geïncorporeerd in de algemene kennis. En is dat dan ook wat u wilt dat die dichter langer herinnerd wordt? Ja, <tie> graag. Poëzie mikt er natuurlijk niet op om... Uh, nou, hele tijdelijke en hele particuliere... en hele, kortom, plaats- en tijdgebonden opmerkingen te maken. Daar zitten we niet op te wachten. Poëzie heeft natuurlijk wel de wens en de pretentie... om uh, iets te zeggen over wat... Uh, boven toevallige omstandigheden uh, ook nog uitgaat. En met wetenschap natuurlijk ook wel weet je, weer ook dingen vaststellen... Die, waarvan iedereen zegt, ja, zo is het. Maar het, met wetenschap is het zo dat, dat het een stapje is in kennis. Um, die op een goed moment triviaal kan worden. Omdat um, het... Ja. Het is natuurlijk nog steeds prachtig dat er de zwaartekracht op een gegeven moment verondersteld werd te bestaan, maar dat was toen nieuw. Jezus, ja. En nu, Ik ja. ja. Goede poëzie wordt nooit triviaal. Nee, maar nee, dat zal nooit triviaal worden. In zijn winterse tuin vechten een bonte specht en koolmezen om de pindaketting. De natuur is vaak aanwezig in het werk van Rutger Kopland. Zo is hij een verklaard tegenstander van de uitbreiding van luchthaven Eelde... op steenworp afstand van zijn huis. De MKZ-crisis inspireerde hem tot het gedicht Deze Maatregel. De nieuwslezer zei dat je dood een maatregel was... die brede instemming had gevonden en legde het papier waarop dat stond weg. Kon ik maar denken, je was maar een dier. Kon ik dat maar denken. In de hal van het kantoor van het waterschap Noorderzeilvest in Groningen... staat zijn gedicht Maar, gebeiteld in een pilaar. Maar. Je staat ergens. Op de brug over een maar. Om je heen alleen lucht. Lucht en gras. En onder je voeten gaat het water. Oud langzaam water. Terug naar waar het ooit vandaan kwam. Waar de wereld nog is zoals die was. Terug naar de zee. De, de teloorgang van de natuur, eh, maakt dat u verdrietig? Ja, zeer. Uh, als je ziet hoe onverschillig en hoe... Liefdeloos en hoe ja, bruut er wordt omgesprongen met wat de wereld ons te bieden heeft. En ook de natuur, ook maar ook cultuurlandschappen. Daar, eh, alles wat er afgebroken wordt en kapot gemaakt wordt. Wat is... is dat toch in de mensen dat spijt altijd te laat komt? Dat we pas over zoveel ja. jaar zeggen van dit hadden we niet moeten dit doen. Dit hadden we niet moeten doen, nee, ik weet het niet als ik hier om me heen kijk, op dit kleine gebiedje... wat daar allemaal verloeterd en verwoest is. Omdat het eigenlijk voornamelijk gaat om geld. Ik bedoel, dat is echt het, het, het punt. De wereld wordt in toenemende mate gereageerd door, door geld. U wandelt veel, hè? Wat, wat, wat, wat, wat zoekt u tijdens die wandelingen? Ja, ik zoek... Uh... De essentie, <laughs> dat is ook raar, maar ik denk ook dat het iets met mijn jeugd te maken heeft. Ik ben geboren in een landelijke omgeving en het is in de landelijke omgeving dat ik uiteindelijk toch uh, weer zoek naar ja, waar ik vandaan kom, waar ik thuis hoor, waar ik... Ik denk dat dat het is. Mijn geboortegrond Twente. Ik weet niet of ze er iets toe doen. Die talloze toevalligheden. Zo kwam ik bijvoorbeeld ergens ter wereld. Maar waarom ik? En waarom daar? Hoe oneindig klein was die kans... dat er gebeurde wat er gebeurde. Als je denkt aan dat oneindige aantal mensen... dat deze aarde nooit en nergens zal zien. En bovendien die toevallige man en die toevallige vrouw. Zij hebben mij verteld wie ik was... en waar ze me hadden gevonden. Dit ben je, zeiden ze, hier ben je. Mijn herkomst is te raadselachtig om te beschrijven... te vanzelfsprekend voor meer uitleg dan deze. Ik ben omdat ik er ben... Ik lees in het Bijbelboek Psalmen en herinner mij hoe mooi Twente is. Er moet een toevallige God zijn. U hoorde Rutger Kopland in een aflevering van een levenlange bijdrage... van de NPS eerder uitgezonden in 2002 en herhaald in augustus 2003. Een deel van dit gesprek is zelfs nog van langer geleden... en werd uitgezonden in 1996. De samenstelling was in handen van Willem de Haan... techniek Paul Lardenooye, presentatie Petra van Hulsen. Rutger Kopland, pseudoniem van Rudy van den Hoofdakker... de dichter, schrijver en psychiater werd geboren in 1934... Hij overleed vorige week woensdag 11 juli op 77-jarige leeftijd. De dichter werd afgelopen woensdag herdacht in de Martinikerk in Groningen. Dat was een besloten bijeenkomst voor genodigden. En daarna werd hij in besloten kring gecremeerd. Er is iets ontvreemd, het kostte een keus. Voor ik wist wat het was, wat minuten nu te van stilte en een traan op het boek dat jij las. Maar als je wacht op de bank, dan vul ik je glas en zing zacht. Over wijnen uit Frankrijk en als je leest in jouw bed, dan pak ik mijn schrift en schrijf zo over dromen die komen. Weg zonder kracht. Voel dan. Jij zoekt een rots in de branding of een teken van boven. Ik speel niet graag God, maar dit kan ik beloven. Als je wacht op ons strand, dan pak ik een krant, een vouw zacht, de veiligste vloot. En als je staart naar de grond, dan pak ik mijn schop, een schep zacht. Onze dromen naar boven. Vannacht. En Was je lof, of was je ren, of was jij laag, of was je bloost en je vecht zonder kracht voer aan mij en dit lied. Jouw glas, zing hoef over wijnen uit Frankrijk. Wijnen uit Frankrijk. Matthijs Lewis die heeft dit geschreven en gezongen. Liedjes vol liefde uit het zuiden van het land. Dat doet mij als geboren en getogen Brabantse natuurlijk goed. Uh, dit nummer staat op de LP. Het is al lang geleden. Naast de kroeg staat een huis. En in dat huis woont zijn lief. Matthijs Leeuwis moet ik zeggen, bezingt deze keer dan ook niet de kamer vol drankgelach, maar de woonkamer waar hij in zijn huis thuis komt. En dit is de tweede single. En je krijgt al bijna zin in vakantie wanneer je het gaat hebben over wijnen uit Frankrijk. Maar wie de komende weken met de auto op vakantie gaat, naar Frankrijk of Spanje, die doet er goed aan de zogenaamde Zwarte Zaterdagen te vermijden. Want de kans bestaat dan dat je op de snelweg urenlang stilstaat. Of maar heel langzaam vooruitkomt. En uh, ja, vandaag, 21 juli, staat aangemerkt uh, op internet als zijnde zeer druk. Dus niet een zwarte zaterdag, maar wel zeer druk. Wees gewaarschuwd, zou ik willen zeggen. U luistert op Radio 1 naar het programma Nachtvluchten bij Max. Er staan nog twee prijsvragen op onze site, nachtvluchten.fm. En de gegevens over die prijsvragen die staan ook op teletextpagina 331. De eerste betreft een prijsvraag met betrekking tot het bezoek van Gerda van Wageningen aan onze uitzending vorige week. Wanneer u meedoet, maakt u kans op een exemplaar van haar honderdste roman, getiteld Onrustig Hart. Wanneer zich in het jaar 1902 een suikerfabriek vestigt in Oud-Beierland... is dat een grote verandering voor het dorp. De meeste inwoners zijn daar blij mee... want de fabriek levert heel veel extra werkgelegenheid op. Zo ook Metje Huisman. Zij krijgt een betrekking uh, bij een van de directeuren van de fabriek. En ze is onder de indruk van de welstand van haar werkgever... maar ontdekt dat het niet allemaal zo perfect is als het lijkt. En ook in haar eigen leven spelen ondertussen... Allerlei veranderingen. Gerda van Wageningen schreef met deze historische roman... dus haar honderdste boek. Voor dit jubileum blijft ze dicht bij huis. De auteur woont namelijk zelf ook in Oud-Bijerland. Waardoor ze alles weet over de geschiedenis en de mensen van deze streek. Maak kans op een van die exemplaren van Onrustig Hart van Gerda van Wageningen. Ga daarvoor naar onze site nachtvluchten.fm of teletekstpagina 331. En beantwoord dan de volgende vraag. Hoe heet Gerda's eerste pennenvrucht en in welk jaar rolde dit boek van de persen? Dus hoe heet Gerda van Wageningen's eerste pennenvrucht en in welk jaar rolde dat boek van de persen? Meedoen kan tot en met dinsdag 24 juli. En de winnaars ontvangen natuurlijk bericht of via internet of persoonlijk. Dat uh, gaan we allemaal even bekijken. Er staat nog een prijsvraag. Die vinden we zelf heel erg grappig. Uh, heeft u misschien een uh, leuke tip voor de toekomst? Een pittige, bijzondere, onverwachte, hilarische tip voor de toekomst van uw nachtvluchtenteam? Of. De toekomst in algemene zin natuurlijk. Ga dan ook even naar onze site en klik dan op Nachtvluchten Schoon Schip. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen... en beloont de meest inspirerende daarvan met een mooi boek. We hebben namelijk nog wat recentie exemplaren liggen en een aantal cd's. En ja, omdat we schoon schip moeten maken... we moeten opruimen wegens opheffing. Dus alles moet weg. Doe mee aan die prijsvraag. En wie weet valt u dan ook in de prijzen. Het is bijna twee... Twee minuten voor zes. En dat betekent dat het tijd is voor een uh, kort journaal. Dat om mee te beginnen. Maar daarna zijn we natuurlijk terug met Nachtvluchten. En dan een aflevering van Nachtvluchten Laatste Ronde. Daarin ontvangen we schrijver en journalist José Zepeda Varas. Afkomstig uit Chili en sinds 1976... Goh, ik was toen echt nog een broekje, echt een kind, een, een, een, een puber, een lastig ding, ik weet niet meer. Goed, sinds 1976 werkzaam hier in Nederland bij de Radio Nederland Wereldomroep. En wij verheugen ons op zijn komst hier zometeen aan tafel. En ik hoop dat voor hem hetzelfde geldt. Graag, tot zometeen.